Freddy van met het NOS Journaal. De afgelopen maanden is het aantal migranten dat vanuit Tunesië in bootjes vertrekt en aankomt op Sicilië sterk toegenomen. Alleen al in de laatste twee maanden waren het ruim 5000 migranten meer dan in 2015 en 2016 samen. Veel bootvluchtelingen kwamen altijd uit de Sahel, maar in Tunesië is voor veel jongeren de situatie nu dermate uitzichtloos dat ook zij de risicovolle overtocht naar Europa proberen te maken. Ook extremisme wordt door het gebrek aan perspectief in de hand gewerkt. Uit Tunesië vertrokken de afgelopen jaren 6 tot 8000 jonge mannen richting Irak en Syrië om zich bij IS aan te sluiten. In 2010 was Tunesië het eerste land waar de Arabische lente doorbrak. Tijdens een bezoek van een dag aan Sint Maarten hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima met schoolkinderen gesproken over hun ervaringen met de orkaan Irma. De koning en koningin zijn op het eiland om met eigen ogen de wederopbouwactiviteiten na de orkaan te bekijken. Nederland heeft 550 miljoen euro uitgetrokken voor hulp voor die wederopbouw. In de eredivisie hebben FC Twente en Ajax gelijk gespeeld. Het werd in Enschede 3-3. FC Groningen won in Den Haag met 3-0 van Adel. En in grote delen van het land moeten weggebruikers rekening houden... met gladheid door ijzel en natte sneeuw. Het KNMI geeft voor grote delen code geel af. Alleen in Zeeland en noordelijke kustprovincies wordt geen hinder verwacht. Vanavond en vannacht kan die gladheid zich ook nog verder uitbreiden en het kan tot morgenochtend duren voordat de neerslag in het zuidoosten overgaat in regen. Tot die tijd kan het dus glad blijven. Het weer, er valt dus neerslag in het oosten en zuidoosten. Vanavond kans op natte sneeuw, mogelijk ook even ijsel. Later vannacht gaat de neerslag het eerst in het westen over in regen. En daar stijgt de temperatuur dan mogelijk tot boven nul. In de rest van het land kan dat tot morgenochtend duren. Morgen regen en 4 tot 9 graden. Dit was het NOE. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Showfax Kiss and DJs in the mix DJs in the mix baby this is what ZFM of ZFM. CFM, CFM, ZFM. Zfm. Zfm.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 ...voor Paul Jockey en Ruben Coco... ...met Ladies Night... ...in de Nicolas Passano uh, edit Onderweg zometeen. Mart. Bakermat komt eraan... ...maar is hij Richard Gray en Gary Chaos... ...met uh, Yeah, I Know...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 de Nightwalk, het was muziek van Block Crown met uh, Let the Fire en de appelmuziek van Nora Pure met Fever Zie Zand, het is even tijd voor de party -update. wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdagavond 25 november hè? nou als eerste gaan we eens even kijken naar The uh, Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash het begint rond de klok voor 11 uur tot 5 uur in de ochtend, met natuurlijk onze eigen Zandvoorts en Raymundo. en voor meer informatie check de website escape.nl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 Dian Dwight, Van Jules en I.C. En dat is allemaal hostend bij uh, Ashi Ferraro. Dat vanavond dus in Air in Amsterdam. Mainstage invite Dina. En nog een wekelijks feestje is natuurlijk uh, encore in de Melkweg. Begin de rondklok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. Meer van de website, de website melkweg.nl. Met de waxbrand all nighter. Dus uh, hij doet het helemaal alleen.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 Fuck. better ZFM F ZFM. ZFM. Ford Neighborhood. Michael Jackson met Thriller, de Steve Aoki, Midnight Hour uh, Remix. Vandaag voor muziek van uh, Omnia Futuring, Johnny Rose met Why Do You Run? En zo wordt het even tijd voor het team, boven beste het Deze week op 10. Uh, Pink op met uh, Perth. Op 9 deze week uh, Paolo Martini met Red Rocks. Op 8 deze week Santo Sanzon met Leave Together.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 Met Migente, nummer 1 plaatje. Alleen dan uh, een nummer 1 plaatje moeten we zeggen. De zomerplaat van 2017. Die wordt hem nu in uh, de Cedric Cervez Remix. Op de radio J Balvin en Willie Williams. Worldwide.